11 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. In afwachting van het noodweer waar de NS zo bang voor is... kunt u luisteren naar onze mix van nieuws, sport en muziek. Met dit uur aandacht voor vrouwen aan de top en de kracht van een klein gebaar. Nu eerst het nieuws met Door Meegen.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 De prijzen voor koopwoningen waren in alle provincies en in alle woontypen lager. Maandag werd bekend dat er vorige maand wel meer huizen zijn verkocht dan in mei vorig jaar. De curator van de Entertainment Group daagt oud-Ajax-directeur Van den Boog voor de rechter. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het faillissement van het artiestenbureau. De curator wil naar schatting 14 miljoen euro van Van den Boog. De oud-Ajax-topman was een van de aandeelhouders van Tech, het bedrijf van onder andere Marco Bossato. Volgens de curator functioneerde Van den Boog als een bestuurder. In 2010 concludeerde de curator al dat de Entertainment Group failliet is gegaan... door wanbeleid van de bestuurders. De advocaat van Van den Boog over de beschuldiging. De claim gaat ervan uit dat Van den Boog het beleid bij de Entertainment Group... zelf zou hebben bepaald zogezegd aan de knoppen zou hebben gezeten. Nou, daarvan is natuurlijk geen sprake. Uh, dat standpunt wordt ook ondersteund door uh, de bestuurders... die er in die tijd zelf gezeten hebben. Die gewoon verklaren dat zij uh, de leiding van het bedrijf hadden. De man die door een Rotterdamse agent is geschopt, heeft aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft dat bekendgemaakt. Het onderzoek naar de agenten en een collega die toekeek loopt nog. Ze mogen blijven werken zolang het onderzoek duurt. De agent is in de zaak officieel verdachte, haar collega niet. Omstanders filmden hoe de man werd aangehouden... en door de agenten in zijn kruis werd getrapt. Dat gebeurde terwijl de man geen verzet pleegde. Het filmpje werd dinsdag op YouTube gezet... en leidde tot veel negatieve reacties. De OM in Rotterdam verwacht snel het onderzoek te kunnen afronden. Middelbare scholieren zijn minder tevreden over de lessen die ze krijgen dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Twee jaar geleden gaven de scholieren hun school nog een 7,2, nu een 6,9. Het valt op dat veel meer eindexamenkandidaten de lessen weinig zinvol vinden. Bovendien stoorden veel meer scholieren dan twee jaar geleden zich aan het geringe gebruik van computers tijdens de les. Volgens het LAX toont het onderzoek aan dat het onderwijs onmiskenbaar achteruit gaat.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 En documentairemaker Klaas Bensen over de kracht van een klein gebaar. Meneer Bensen, goedemorgen. Heeft u op het EK een krachtig klein gebaar gezien van een oranje speler? Uh, dat is denk ik wat ik niet gezien heb. Ik had heel graag een krachtig klein gebaar van een oranje speler gezien op het EK. En wat had het kunnen zijn? Dat had al een glimlach naar een verslaggever of naar het publiek kunnen zijn. Er viel niks te lachen. Er viel helemaal nee. niks te lachen. <laughs> maar besloten training, doe ja. ervoor. Ik wil heel Nederland staan op zijn kop... Weet je, de straten zijn, zijn oranje, iedereen hangt zijn vlaggetjes op. En dan, weet je, dan het enige wat je ziet is die gezichten. Mensen die zoverreinig zijn. We gaan het er zo over hebben over kleine gebaren. Maar eerst ja. de werkloosheidscijfers. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. We zitten midden in een recessie en toch is de werkloosheid de afgelopen maand niet opgelopen. Terwijl een maand eerder, in april, er nog 24.000 werklozen bijkwamen. 6,2% van de Nederlandse beroepsbevolking zit inmiddels zonder werk. Tom Wildhagen is hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen, meneer Wildhagen. Goedemorgen. Geen werklozen erbij in mei. Teken van herstel? Dat zou ik niet denken. Dat zou mooi zijn. We zien niet een explosieve doorstijging. Maar CBS zegt terecht... de onderliggende trend is die van, van stijging van de werkloosheid. Maar, maar waarom zien we die dan niet als dat de onderliggende trend is? Ja, omdat inderdaad het verschil met, uh, met vorige maand is te verwaarlozen. Maar als je kijkt naar wat er dus maandelijks bijkomt uh, aan, aan cijfers... Hè, dan zie je toch dat dat steeds doorloopt... En, en dat je dus rekening moet houden met doorstijging. Maar wacht even, dat snap ik niet. U zegt het verschil is te verwaarlozen. Volgens mij waren er vorige maand 24.000 bij en nu geen één. Dat, uh, dat loopt toch niet keer over? Dat is, toch, dat is toch een verschil? Het is niet dat er geen één bij komt, hè? want je ziet dat er dus wel steeds mensen werkloos worden. Maar er gaan natuurlijk ook veel mensen aan het werk en er gaan mensen uit uitkeringen. Dus als je dat naar het totaal kijkt, hè, dan, dan is het verschil met vorige maand is te verwaarlozen. Maar uh, ja, je ziet als je uh, over de lange termijn kijkt, dat er gewoon toch uiteindelijk steeds meer mensen bij komen. Ja. Uh, welke groepen worden er vooral uh, ontslagen? Ja, wat nu opvallend is, is dat de groep uh, 45 tot 65 jaar... dat die ook uh, nu vooral werkloos wordt. En normaal uh, zijn jongeren aan het zoeken, dat is ook. Jeugdwerkloosheid is, is dubbele van de gemiddelde werkloosheid. Maar uh, nu uh, signaleert het CBS dat met name dus uh, 45-plus werkloos wordt. Maar er zit helemaal niemand meer tussen ongeveer... tussen jongeren en 45-plus. Dus is bijna nee, iedereen dat, werkloos. Dat, ja, dat zou je kunnen zeggen inderdaad. Maar het is wel opvallend, omdat uh, de... Ouderen zijn wat, wat meer beschermd nog tot nu toe met het huidige ontslagrecht. Dus die vallen er eigenlijk pas uit als, als een bedrijf stopt of uh, failliet gaat. Maar, uh, maar nu loopt dat eigenlijk daarop en dat is ook wel een van de grote risico's. De werkloosheid is natuurlijk, die ontwikkeling sowieso, is die negatief. Maar deze groep zal ook niet zo makkelijk aan het werk komen. Uh, en dat uh, betekent dat ook de langdurige, werkloos, de langdurige werkloosheid die in Nederland relatief ook hoger is, dat die ook kan doorstijgen. Ja. Verwacht u dat de werkloosheid verder gaat stijgen, en zo ja, tot hoever? Ik denk het wel. Want we hebben het dus inderdaad over een trend. En, en nu zien we even ja, een soort, uh, lijkt het even een soort uh, halt. Hè? Maar dat, dat is het dus niet. Hè? De, de, de, dat doorstijgen zal gebeuren. En waar dat eindigt weten we niet. Dat hangt van heel veel factoren af. Uh, wat gebeurt er in de eurozone? Uh, de, we weten het perspectief voor de komende twee, drie jaar is absoluut niet goed. En de arbeidsmarkt reageert traag. Dus het herstel komt dan nog later dan het economisch herstel. Ja, de uh, zes zijn we voorbij. Op weg naar de zeven, dat vrees ik wel. Eh, dat, we, dat we die koers, uh, dat we daarop zitten. Ja, en kunnen we dat samenleving aan? Nou ja, dat kunnen we op zich wel, want we hebben dit vaker meegemaakt. Alleen ja, voor de mensen die het overkomt is het gewoon een, een, een hele rampzalige situatie. Dus het is relativeren in de zin van jaren tachtig en ook uh, delen van 2000... waren uh, zeker zo slecht of slechter. Maar daar hebben natuurlijk mensen zelf niets aan. En voor Nederland is het wel ongewoon na toch een behoorlijke periode... van echt uh, hele lage werkloosheid. Goed, Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt. Hartelijk dank. Krijg je daardoor? Dit is de Radio A Sports ice. is op de eerste dag van de zomer, foreigner. Wat hebben een zwarte Amerikaanse atleet, een boeddhistische monnik uit Burma... en een middelbare scholier uit Chili met elkaar gemeen? Nou, dat zal ik zeggen, allemaal verrichten ze een kleine daad... waarmee ze uiteindelijk een grote positieve invloed hadden op de samenleving. Regisseur Klaas Bensen maakte in totaal zes bijzondere portretten... van mensen die een klein, maar belangrijk gebaar maakten. En die portretten zijn te zien in de documentaire One Fine Day... die vanavond wordt uitgezonden op Nederland 2. Meneer Bensen, goedemorgen. Goedemorgen. Um, zo meteen over hoe u daar toch in vredesnaam bij kwam. Maar meteen even een voorbeeld. U uh -huh. heeft portretten gemaakt van hele verschillende mensen. Eentje pikken we er even uit. John Carlos. Wie John is Carlos. dat? John Carlos was een uh, Amerikaanse atleet... En... De situatie van de zwarte bevolking in Amerika was erg slecht in de jaren 60. En hij besloot met een collega, Tommy Smith, om tijdens de Olympische Spelen in Mexico in 1968. indien er zich een mogelijkheid voordeed, een gebaar te maken. Ze wisten nog niet precies wat ze zouden gaan doen, euh, maar toen kwam het moment. Op een gegeven moment, 200 meter race. Tommy Smith won goud en John Carlos brons. En ze gingen op weg, ze stonden in het, in het, in het, uh, in het keldertje op weg. Naar het hoofdveld, naar het erepodium. En op dat moment hebben zij erover gehad wat ze zouden kunnen doen. En toen hebben ze het plan opgevat om tijdens de ceremonie, bij het spelen van het volkslied, een vuist op te steken. En dat hebben ze gedaan. Ze, hebben, ze hadden een paar zwarte handschoenen bij zich. Ze, dus elk van hen, heeft één handschoen aangetrokken. En op waar, het podium. Waar is dat voor nodig als je zelf zwart bent? Ja, een maar... zwart handschoen. <laughs> wow. Ze hadden daar een heel, heel, heel. Um, het, het, het is eigenlijk, dat was me eigenlijk ook mee geboren op het moment zelf. Ja. Ik denk dat, dat, dat ze kracht wilden uitstralen. Maar ga verder. Ze stonden het, op dat podium. Op het die, podium, die drie... volkslied, Amerikaanse vlag... en toen ging die vuist omhoog. En dat had een enorme impact. Niet alleen op de samenleving in Amerika... want uh, het bracht de, de, de, de kritieke situatie... Uh, onder de aandacht. Ja, want wat was het idee daarachter? Uh, de, we laten zien hoe de onderdrukking van de zwarte. dat, ja, zat er. dat was een beetje de gedachte. Ze stonden hm. ook uh, op sokkenvoeten. En niet met schoenen aan om te laten zien dat ze... Uh, eigenlijk uh, de, de zwarte in Amerika een lange weg achter zich hadden. En uh, um, ze wilden aandacht vragen voor de situatie. Maar uh, tot nu toe is altijd belicht dat het, het, het een vuist was. Dus gericht tegen de Amerikaanse samenleving. Hm. Maar wat John Carlos eigenlijk voor het eerst uitlegt... Uh, in de film is dat het eigenlijk hem daar niet om ging in eerste plaats. Het ging hem erom om te laten zien, uh, om tegen zijn zwarte broeders te zeggen: laten we al onze kleine meningsverschillen laten varen. En laten we gewoon als één groep ergens voor opkomen. En hoe, hoe warm zie je dat terug in een vuist? Dat legt hij in de film uit. En dat doet hij heel mooi, want hij laat zijn hand zien met gespreide vingers. En hij zegt: ja, allemaal verschillende groep, groeperingen, allemaal meningsverschillen. Maar als we nu allemaal samenkomen en. Dat zul je in de film ook zien. Dan balt hij zijn vuist. En dan heb je de vuist. Die hij opstak. Dan heb je kracht. Dan kun je wat bereiken. Ja, dat zijn allemaal verschillende groepen samen. Iedereen kent dat beeld volgens mij wel. Thijs, ja. ken jij ja. Ja. En ja, gebogen, gebogen ja, En dan ook een beetje met gebogen hoofden. En dan sterke dus, vuist. Maar in Amerika... daar was, werd het heel uh, raar ontvangen. Die, toch? Een, uh, mensen dachten, drama. wat krijgen we nou? Ja, Het heeft zijn leven sterk beïnvloed. Ook dat van Tommy, Tommy Smith. Ze werden uit het, meteen teruggevlogen. Um, terug naar Amerika. Ze moesten het Olympisch Dorp verlaten. Met welk argument dan? Jullie hebben een vuist opgestoken. Het viel samen met het volkslied, de Amerikaanse vlag. En dat lag, dat lag. Dat, ging, dat, dat konden ze niet accepteren. Dus de Amerikaanse overheid heeft ook ingegrepen. Maar het had op dat moment nog geen betekenis, dat gebaar. Nou, in zoverre, men had het al eens gezien. Het okay. geassocieerd veel met Black Power. Nou, toch wel. En toen, toen dat, al. dat is al een radicalere richting, eigenlijk. Maar zijn leven was daarna ja, kapot. Hij werd ontslagen, zijn kinderen werden bedreigd. Uh, zijn vrouw heeft op een gegeven moment ook zelfmoord gepleegd. En hij zit nu in een uh, container ergens in Palm Springs. Die man? Ja. ja in een container? Gewoon. Ja. In zoverre hij heeft een, een nietsbaantje op een high school. Waar hij ergens uh, ja, de, laatste, de laatste half jaar tot zijn pensioen uh, doorbrengt. En hij kon daar nou ooit beginnen. En uh, als nachtwaker, dat was het enige baantje wat hij kon krijgen. En naast hem zag je de atleten rennen op de, de trackfield. Ja. En uh, niemand wist dat hij de kampioen was, een van de kampioenen. Hij was ooit de snelste man ter wereld. We hebben een fragment uh, Thijs, kan jij ja, in de documentaire haalt hij herinnering op aan de scheiding tussen blank en zwart in Texas waar hij trainde. Hij vertelt bijvoorbeeld over zijn bezoek aan een plaatselijke kroeg. Ik mean, you know, I ran with East Texas on my chest and then I remember going to a bar in the state capital in Austin, Texas to get a beer. And I had to hear the bartender tell me, we don't serve niggers in here. En ik herinner me hem man, ik had een eis van nigga. voor beer. Ja, dat is wel hard, hè, zoals hij het vertelt. Ja, dat is zo hard was het ook. Het was zelfs nog veel harder. En uh, bedoel, je, ga, je ziet in de film ook beelden, beelden uh, historische beelden, waarop je ziet dat het voor de zwarte onmogelijk was om naar het strand te gaan, een strand op te gaan. Wat was dan een wit strand? Daar mocht je niet komen. Nee. Dat is onvoorstelbaar. En je praat over, praat over eind jaren 60, begin jaren 70. Dat is niet lang geleden. Nee, wilde hij meteen met je praten? Uh, nee. Nou, het was ontzettend moeilijk. Hij, zijn compagnon Tommy Smith, die is uh, zichtbaar, die is aanwezig in de media. Maar hij is, uh, hij is, ontzettend, hij is erg verbitterd. Erg verbitterd. Hij heeft al, al ik denk al 20 jaar niet meegewerkt aan, aan producties en projecten. Hoewel hij veel benaderd wordt. En uh, ik had uiteindelijk zijn telefoonnummer te pakken in die container dan in Palm Springs... Ik kreeg hem aan de telefoon legde het uit wat ik wilde gaan doen. En uh, er was geen sprake van. Hij was absoluut niet bereid om daar mee te werken. Met het argument? Hij was te vaak uh, verneukt. Zo. Ja, ja, hij vertrouwde u niet. Hij vertrouwde hem helemaal niet. Hij zei, ja, het is mooi, je komt hier. Je maakt gebruik van mij, dan vertrek je weer. En uh, wat blijft dan eigenlijk? Ik zit hier maar. En hoe heb je hem overgehaald dan? Nou, aan het einde van het gesprek uh, dacht ik van, weet je wat? Het enige wat ik nog kan proberen, toen heb ik gezegd... Luister, mag ik dan wel van u tien minuten van uw tijd om een kopje koffie te drinken? En dat kon hij eigenlijk niet weigeren. Dus toen ben ik de week erop op het vliegtuig gestapt naar Palm Springs. En ben naar de high school gegaan. En uh, we hadden afgesproken om drie uur in de middag. En ik kom daar aan bij, dat, bij de container. Bij zijn kantoortje. En uh, de deur op slot. Hij was er niet. Dus toen dacht ik, oh, jee jee jee. Maar hij zat even erop in zijn auto te kijken wie ik was. En toen kwam hij uit de auto. Oh de lange man. Hij kwam naar me toe. En, uh, en toen zijn we een kopje koffie aan het drinken. Tenminste, we zijn een kopje koffie gaan drinken. En onderweg naartoe zei hij... luister, you know, let's make it a beer. En toen kwamen we in een bar terecht... waar we wel bier kregen natuurlijk. En toen ging het. En je hebt een hele documentaire gemaakt... van verschillende mensen die dus een klein gebaar maken. Uh, uh, zometeen nog uh, iemand... Uh, een, een monnik, dat is ook een mooi verhaal. Ja. Maar wat ik even benieuwd naar was... Het, het gaat om kleine gebaren die uiteindelijk... een positieve impact, uh, impact hebben op de samenleving. Ja. Hoe kwam je erbij? Nou, ik merkte zelf dat ik... Uh, steeds cynischer werd en uh, ook steeds asocialer. En uh, ik stond bij de Albert Heijn. En voor me stond mijn vrouw, die was haar portemonnee vergeten. En ik stond erbij en keek ernaar. Ik zag hoe alle spulletjes weer in het mandje gingen. En Toen stapte er van achter mij iemand voren, een andere dame. En die zei, mevrouw, ik ken u niet, maar u woont hier in de buurt. Weet u wat? Ik betaal het gewoon voor u. Dan betaalt u mij morgen wel terug. <lacht> en ik stond daar en ik dacht, waarom heb ik dat niet gedaan? Ik hoe, had het... Hoeveel was het? Ja, het is... 8 euro of zo. Okay. Ik dacht, waarom heb ik, nou, waarom heb ik dat niet gedaan? En daarna dacht ik, toen ik naar huis liep... dacht ik van ja, nog erger. Waarom is het niet eens in me opgekomen? Cynische <lacht> oude man, ja, dacht ik dacht, bij mezelf. Nou. <lacht> en toen ben ik daarover gaan nadenken. En ik dacht, hoe komt dat nou uit voort bij mezelf? En het, ik voelde een soort permanente onvrede. Een soort onrust. En dat voelde ik ook bij mijn broers. Bij mijn vrienden, bij mijn buren. En... Ik, dacht dan... je, ik wil een um, iets moois maken. Iets ja, het met... gaat gewoon niet goed. Met de ja. samenleving, kunnen we daar wat aan doen. En iedereen zegt nee, eigenlijk niet. Maar al die, in deze, want we hebben, we hebben geen tijd om al die ja. uh, voorbeelden te bespreken, we moeten mensen vanavond maar even kijken uh -huh. op televisie. Maar ja. het mooie is wel dat het. Of, of eigenlijk, jij zegt het komt een beetje voor dat verhaal uit onvrede, het, ja. het idee. Maar dit is allemaal uit een soort uh, een beetje boosheid over onrecht, dat die mensen wordt aangedaan. Hè? Dus er zit een beetje een soort kracht achter. Dat is wel verschil. In de film bedoel je of? Ja, in, in de film. Ja, dat ik... Black Power gebaar, of tenminste die vuist... Ja. en uh, die monnik schrijft een brief, moeten mensen vanavond maar even gaan kijken. Maar ja. ook uit het gevoel van onrecht, dat is wat anders dan. Dat gevoel nou, bij, de, bij de Albert Heijn van... Uh... Nou, het, het begint oh. allemaal heel klein. Er zit in de film ook het verhaal van een dominee in, in Leipzig, de voormalige DDR. En die, die dacht op een gegeven moment... hij werd gefrustreerd erover dat je niet vrijheid kon praten... dat er in het land geen plek was waar je vrijheid kon praten. Dus hij dacht, weet je wat, elke maandag vanaf vijf uur in de namiddag... kun je zeggen wat je wilt in mijn kerk. Dus, weet je, het begint allemaal ontzettend klein. Carlos, die, ene, hij dacht, weet je wat, we steken onze vuist op... en dan, dat is het dan ja. eigenlijk, maar dat is het dan niet. Het wordt veel groter. De, de scholieren in Chili dachten van, nou, weet je, we zeggen er wat van met z'n allen, we gaan kijken Die konden niet naar de universiteit, hè? En die gingen, ja. hebben zelf een actie op poten gezet om dat zelf te regelen. Ja, en toen werd ja. het steeds groter. Dus het neemt dan een grote vorm aan. Ja. De boeddhistische monnik die dacht van... het kan toch niet zo zijn dat de overheid een van onze monniken vermoord... Ik stuur een en brief. daarmee wegkomt. Ja. Dus het enige wat hij wilde was excuses. Niet meer dan dat. En dat kan niet. En daarna is het geëscaleerd, is het is heel groot geworden. Het is allemaal te zien vanavond in de documentaire... One Fine Day op Nederland 2. Hoe laat? Um, vijf half twaalf. De Radio 1 Sportzomerbus. Die wordt vandaag bestuurd door verslaggever Mark robin Visser. Mark robin jij was bij Kamp Amersfoort, hè? Ja, zeker. Daar ben ik nog steeds. Er is hier nog steeds een bijeenkomst. Uh... Uh, bezig. van Molukkers, die gaan zo meteen een reisje maken, op reis... met een hele oude bus, gaan ze de reis nadoen... die ze 60, 61 jaar geleden inmiddels alweer uh, maakten. Uh, ze kwamen aan in de haven van Rotterdam, na ongeveer een maand varen... en daarna werden ze naar Amersfoort gebracht. Ik ga het even aan meneer Kayena vragen. U was elf ja. toen u aankwam in Nederland. Toen aankwam in Nederland, was ik elf jaar. En hoe ja. ging dat? Nou, uh, u was met als... uw ouders... Ik was met mijn ouders en twee zussen van mij. Ja. En uw vader was militair? Militair, hij is uh, sergeant. Ja. Ja. En we kwamen, uh, u had over Rotterdam. Ja. Er zijn uh, een paar boten die via Rotterdam uh, naar Amersfoort gaan. Maar ik ben van Amsterdam. Aha. Okay. Deze kant op gaan, ja. naar Amersfoort. Goed. Ja. Ik uh, neem even de luisteraars mee terug in de tijd. Want we hebben een historisch uh, fragmentje uit 1951 van het Polygoonjournaal. Laten we daar even naar gaan luisteren. Na de Cotta Inten, die ongeveer 1000 ambonnezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers, voornamelijk ex kneelmilitairen met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroost warmpjes in te stoppen, want buiten is het guur, echt Hollands voorjaarsweer. Niet minder dan 32 baby's kwamen gedurende de overtocht ter wereld. Op de vorige reis van dit ooievaarschip waren het er ongeveer 60. Bij de ontscheping blik dat de meeste vrouwen, daartoe vermoedelijk wel gedreven door vrouwelijke ijdelheid, de katoenen suirong en de baakjes prefereerden boven het warme trainingspak waarvoor onze regering in Port Said had gezorgd. De kleine kinderen verlieten het schip in de meest vreemdsoortige kleding. In de grote douaneloots, waar ze moesten wachten tot de bagage gecontroleerd was, groepten de mensen direct samen rondom de warme kachel. Met autobussen werden de Ambonnezen tenslotte naar Amersfoort vervoerd om daar een medische keuring te ondergaan. In de wagens zaten zij stil voor zich uit te staren. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen savans, Hier alleen maar vlak laag land onder laaghangende grauwe regenwolken. In het demobilisatiecentrum in Amersfoort stond de reistafel gereed. Van hier zal het merendeel der ammonezen spoedig doorreizen... naar het kamp Schattenberg, het vroegere Westerbork. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze overigens vrijwillig aanvaard hebben... slechts tijdelijk zal zijn en dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland. Ja, tijdelijk, je hoort het al, het was de bedoeling... en het was ook het idee van de mensen... dat het voor een paar weken of een paar maanden zou zijn, hè, meneer Kahena? Dat is beloofd door de Nederlandse regering. Uh, en ik wil ook dit zeggen. Uh, wij kwamen hier in uh, Nederland aan. Is mijn vraag aan de Nederlandse regering... of ze ook de Nederlandse bevolking op de hoogte hebben gesteld... Want de meesten, als ik, ik woon nu in Deventer, als ik praat over 1951, de komst van de Molukkers... of toen de tijd, ambonezen hier in Nederland, dan weten ze het nergens nee. vanaf. Nee. Die geschiedenis die hier verteld wordt, die kennen de Nederlanders eigenlijk niet. Terwijl het so, heel recent is. Ja, zo so ik weet, uh, nou, kennen ze niet. Nee. Dat verhaal van uh, de ambonezen... Uh, de, de komst van de ambonezen hier in nee. Nederland. Alleen de Nederlandse regering, ja. die weet het. Meneer van de Kamp kent de geschiedenis ook. Ja, hè? prima. Meneer van de Kamp was namelijk keuringsarts. Toen u hier aankwam als 11-jarig jongetje... Ja. bent u misschien wel langs meneer van de Kamp uh, gekomen? Best mogelijk. Dat is heel goed mogelijk. U, u, u keurde de mensen. Het waren ongeveer 12.500 ja. mensen die ja. uh, hierheen kwamen. En ja. waar, waarom moest u ze eigenlijk keuren? Uh, ja, het waren militairen die achteraf gedemobiliseerd werden. En het kamp Amersfoort was toen het demobilisatiecentrum van, de, ja. uh, van het Nederlandse leger. Ja. Dus wij keurden ook de, de militairen die uit Indonesië terugkwamen. En ja, en toen heeft de overheid besloten om ook de, de Molukkers aan Monezen toen. Ja. Uh, hier staat de laten keuren voor ja. een demobilisatie. En wat, waar moest u dan op letten? Ja, een... als ze gezond waren? Een, een, een grove check. Een grove check. Al, al, algemene indruk. En, uh, ja. en een beetje anamnese afnemen of er dus okay. ernstige klachten ja. waren. En, ja. Maar overigens al heel, wat ik mij kan herinneren, viel dat erg mee. Ja. Nou, wat er gebeurde na die keuring, want ze hier in Amersfoort bleven... de Molukkers niet zo heel erg lang... dan werden ze als vrij snel uitgestuurd naar een andere plek, hè? Dat ging dan met een bus. Kunt u zich dat ook nog herinneren, meneer Kahene? Ik kan me nog herinneren, Dus wij worden hier medisch gekeurd. Ja. Nou, ik ben blij dat de uh, dochter van den Kamp uh, hier aan, nog aanwezig is. Ja. Dus die, die, ik vermoed, uh, en ik weet zeker dat die mij ook gekeurd hebben. Ja. Maar en wij, u mocht uh, door, hè? Ja, ja, wij mogen door, maar wij worden... En toen mocht u, ging u met de bus... Gingen we met de bus. Dus uh, een paar worden ergens anders gebracht. Ja. Naar Veugd, naar, noem maar op. Naar Westerbork, en kamp ik, Westerbork, ja. Ik, uh, of mijn ouders en uh, mijn zus en, en ik, ja. die worden naar Westerbork gebracht. Ja. Daar was het voormalige concentratiekamp en men dacht, nou, dat is handig. Ja. Dat denken ze, dat ja, het handig toch? is. Zo ging dat toch? Ja. Ze hadden het nog even een andere naam gegeven. Want Westerbork had natuurlijk toch een beetje een lading. Dus het werd Schattenberg. Woonoord Schattenberg. Nou, het klinkt, echt, het klinkt allemaal heel idyllisch. Ja. In ieder geval gaan jullie nu, 60 jaar later, die busrit nadoen. En eh, er staat hier een bus. Chauffeur, kunt u, kunt u me eens even laten horen, deze, deze bus? Ik ben benieuwd of die het doet. Ja, het, is al, het is al een oud beestje. Het is al een oud beestje, hè, chauffeur? Hij is van eh... 1960. Het is een Leiland verheul. Hij is van 1960, dus hij is eigenlijk iets te jong voor historisch is het niet helemaal in orde, hè? want uh, we hebben het over de periode ja. 1950-51. Ja, klopt. Ja. Maar goed, zo'n soort bus, dan maar even soorten. voor het idee. Ja. En wat vindt u daar nou van, dat u 60 jaar later weer met zo'n bus die tocht gaat maken? Nou, ik vind het uh, geweldig, want uh, ik vind uh, oude bussen, of oude auto's, vind ik... Ja. Uh, Vind dat vindt lekker, u leuk. Ja, maar leuk. die herinnering aan hoe het toen de tijd in Nederland ging... Is, was toch eigenlijk helemaal niet zo leuk? Of wel? Nee, nee dat was niet zo leuk. Nee, dat zal ik uh, gewoon zeggen dat het niet zo leuk was. Wat nee. was er precies niet leuk aan? Vertel dat eens. Nou, dat uh, uh, na de keuring, dus uh, ik persoonlijk... wij kwamen met één boot aan en uh, hier in Amersfoort wordt het verspreid. Ja. Dus uh, vrienden, ja. noem maar ook. Ja. kennissen, ja. andere Dus Jullie omsing, raakten oms. elkaar kwijt? We raken elkaar kwijt, ja. want we worden gewoon uh, verspreid. Ja. Meneer van der Kamp, wist u dat, wat er met die Molukkers gebeurde... Ja. nadat u ze gekeurd nee, had? Nee, nee, absoluut niet. Uh, want, uh, er werd niet over gesproken? Nee, daar, daar waren wij ook niet bij. Dat uh, waren aparte, aparte afdelingen. Maar, ja, te maar u zei dus, van nou goed gekeurd, maar u wist niet waar ze nee. vervolgens heen gingen? Nee, nee, misschien dat het ons verteld is, maar dat, dat zou ik dan niet echt meer niet meer weten. Hoe dan ook, ik denk ook dat heel veel luisteraars de verhalen die ze hier nu horen ook niet tot in detail kennen. Het is een stukje van de Nederlandse geschiedenis die op deze manier hier in Amersfoort en straks in de loop van de dag ook in Westerbork en in Vught weer even levend gemaakt wordt. Omdat het belangrijk is dat we dit niet vergeten. Toch? Ja, dat is uh, inderdaad zo. Ja. Ja. Nou, ik wens u een goede reis. U gaat mee met, die, met, die, met het oude beestje? Ja, ik ga mee met het oude busje. Het oude busje, ja. En meneer van den Kamp, oh, u, u, ga huis. U, u gaat naar huis. U gaat naar huis? Ja, klopt. Maar toch wel weer bijzonder, denk ja, ik, om na 60 jaar die mensen om, weer. Leuk om, om meegemaakt te hebben. En nou, zeker als, als laatste in leven zijn. Keurig ja. Het heet trouwens allemaal... Gedeeld verleden, gedeelde verhalen. Meneer Kahena, bedankt voor uw verhaal. Niks danker. En een goede ja, reis. Gedaan. Hoe zeg je dat in het Moluk? Trimakastie. Goed zo. Ik heb geen antwoord hierop, helaas. <laughs> Dank u zeer. Groeten uit Amersfoort. De sportzomerbus met Mark Robben Visser vanuit Amersfoort dus. Vanmiddag meer. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Meegens. In Jakarta is een vliegtuig van de Indonesische luchtmacht op een wooncomplex neergestort. Het is een Fokker F27. Volgens ooggetuigen staan er zeker acht huizen in brand. Of er slachtoffers zijn is nog niet duidelijk. De plek van het ongeluk in Jakarta is niet ver van een grote luchtmachtbasis. De man die zondag door een Rotterdamse agenten werd geschopt heeft aangifte gedaan. Het openbaar ministerie in Rotterdam heeft dat bekendgemaakt. Het onderzoek naar de agenten en een collega die toekeek loopt nog. Ze mogen blijven werken zolang het onderzoek duurt. Op de Indische Oceaan tussen Australië en Indonesië is een boot met 200 vluchtelingen gekapseist. De boot is gezien door een helikopter van de Australische Marine. Drie vrachtschepen en patrouilleschepen van de Australische Marine zijn onderweg naar de boot. En de politie weet nog niet wat er vanochtend is gebeurd op de A73 bij Nijmegen. Bij Nijmegen-Dukenburg kwam een chauffeur om het leven die naast zijn vrachtwagen stond. Eerst dacht de politie dat hij was aangereden en dat de dader was doorgereden. Maar nu zegt de politie dat de man ook door een passerende vrachtwagen naar het wegdek kan zijn gezogen. En bij die val kan zijn omgekomen. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen ontevreden leerlingen en studenten. Queen of California, John Mayer. Meer computers en betere lessen, dat willen scholieren... blijkt uit het tevredenheidsonderzoek van het landelijk actiecomité scholieren, het Lax. De scholieren zijn over het algemeen minder tevreden met hun school. Gaven ze vorig jaar nog een gemiddelde van 7,2. Nu krijgen de scholen een 6,9. Vooral de eindexamen, scholieren zijn ontevreden. Tobias Grond is projectleider van de lax Monitor. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er volgens die scholieren mis met de lessen? Nou, zeker de zin van de lessen zien we dat uh, zeker de eindexamenscholieren daar inderdaad uh, ongevreden over zijn. Uh, ze vinden dat... dat het geen zin heeft? Die, die vinden dat het uh, inderdaad minder zin heeft dan dat ze uh, waarschijnlijk uh, eerder zouden vinden. Aha. En dat komt uh, misschien ook wel omdat ze meer gefocust zijn op die, uh, op die lessen. Omdat zeker het eindexamen dan uh, natuurlijk ook dichterbij komt. Dat ze dan kritischer kijken naar, uh, naar de lessen. Hm. En dat ze dan toch tot de conclusie komen dat er minder gebeurt dan dat ze eigenlijk zouden willen. Ja, maar dat is dus nog erger geworden dit jaar. Het ja. zijn nog minder zinvolle lessen ja, geworden. Precies. Nee, ja, precies. Ook, uh, ook zeker inderdaad. En ook het aantal uh, oppokkenuren blijft, uh, blijft uh, dramatisch. Ja. Uh, dus dat, uh, ja. Maar ik vind het toch even over na te denken. Minder zinvolle lessen. Dus leraren zijn nog meer onzinnige dingen gaan vertellen... in plaats van de juiste dingen? Ja, nou ja, de, het beeld over docenten verschilt een beetje. Want het, over docenten, de, de vakkennis, daar zijn scholieren wel heel erg tevreden over. Maar zeker dat didactische gedeelte, daar, daar schort er nog wel een beetje aan. Uh, dus de manier, echt de manier waarop docenten het overbrengen op de scholier, daar uh, uh, kunnen nog wat problemen over opgelost worden. Ja. En heeft dat ook ermee te maken dat er te weinig computers zijn en dat die te weinig door leraren worden gebruikt? Dat vinden de scholieren ja. ook vervelend? Absoluut. Het ICT-gebruik uh, uh, krijgt ook een uh, lagere score. Uh, en dat komt uh, onder andere inderdaad ook doordat de pc's vaak niet werken... of dat scholieren niet kunnen inloggen. En dat is natuurlijk wel heel naar. Want op, op het moment dat scholieren of dat docent al aan de slag gaan... met een ICT-les... Uh, dan is het natuurlijk wel extra vervelend als ze de uh, pc's niet werken... waardoor uiteindelijk alsnog de hele les in het duik valt. Ja, en komt dat uh, misschien omdat scholieren inmiddels veel beter weten... hoe de computers werken dan de leraren? Dus dat ze zich daardoor er nog meer aan ergen? Ja, dat is, uh, dat is zeker heel goed mogelijk. Het lijkt ons ook heel leuk op het moment dat... Uh, want we weten inderdaad dat scholieren daar, daar veel vaardiger in zijn. En ook dat zij uh, meer kunnen met de smartboards die in veel uh, klaslokalen inmiddels hangen. Uh, dan zou het heel leuk zijn als de scholieren aan een docenten gaan uitleggen. Van wat kan je daarmee? Wat, uh, dat hoe, zou heel leuk leuke, zijn. Leuke trucjes. Ja, hoe ja. kun je ons daar wel mee motiveren? Ja, het zou vooral leuk zijn als leraren dat gewoon weten, denk ik. Dat zou, dat zou na het absoluut moeten. Maar uh, nu, aangezien dat niet zo is, moeten we toch naar oplossingen zoeken. Ja. Dus uh, dit is wat ons betreft een goede. Maar wat is er over het algemeen de oplossing? Want het, de, de, de scholieren gaan dus alleen maar slechter denken over een school. Ja. Wat moet er vooral gebeuren? Ja. Nou kijk, wat heel belangrijk is, is de inspraak die scholieren hebben. Daar zijn ze ook al, daar zijn ze ook al ontevreden over geworden. En op het moment dat je via een leerlingenraad, dat een leerlingenraad met een school gaat praten, de schoolleiding, dan kunnen A de scholieren aankaarten van, hé, hey, wat is er nou mis met ons? Wat we eigenlijk nu doen in de Lax Monitor. Maar eigenlijk zou je dat gesprek natuurlijk constant willen houden op schoolniveau. Uh, en op het moment dat ze die onderwerpen aankaarten, dan uh, kunnen ze ook direct naar oplossingen zoeken. Dus dan is zowel het, uh, uh, de ontevredenheid van in, uh, over inspraak verholpen, als de uh, ontevredenheid over alle andere ja. onderwerpen. Omdat ze dan in, die, in een dialoog uh, kunnen zoeken naar oplossingen. Dus elke school zou een, een, een serieuze leerlingenraad moeten hebben? Absoluut. En, dat, en school... dat is nu nog niet zo? Nee, nee. Nee, er zijn een aantal scholen die dat wel hebben, maar ook zeker een aantal scholen die dat niet hebben. En scholen waar dat wel is, die werken ook niet altijd heel erg goed, omdat er natuurlijk ook uh, vrij veel scholieren ingaan die er ook heel snel weer uitgaan. Omdat je natuurlijk maar uh, maximaal zes jaar op het uh, middelbaar onderwijs uh, zit. Uh, nou, dan en kan je dat... toch heel lang in zo'n leerlingraad zitten lijkt me. Sorry. Daar kan je toch heel lang in zo'n leerlingenraad zitten? Ja, al zien we ook vaak dat met name de bovenbouwers toch meer geïnteresseerd zijn in de, in de leerlingenraad. Uh, omdat, nou goed, op het moment dat je net op een middelbare school komt, je bent dan 12, 13 jaar, dan is het toch vrij lastig om je direct in allerlei beleidsmatige thema's te, te ja. verdiepen. Veel mensen hebben daar toch, nee, toch geen zin nee, in. Begrijp ik. Goed, ja, dus, er moet een leerlingenraad komen die op, op, op goed niveau kan praten met de leraren. Leer, leer, daar komt het op. Ja, in. precies. En de school uh, moet daar absoluut een stimulerende rol in spelen. Ook omdat scholieren dat vaker, vaker toch zelf niet bedenken. Goed. Tobias Groens, ja. projectleider van de Lax Monitor. Dank je wel. Graag gedaan. Gisteren verscheen een rapport van Berenschot... naar diversiteit binnen AEX en AMX-fondsen. Daaruit blijkt dat Nederlandse vrouwen... sterk ondervertegenwoordigd zijn in raden van bestuur. Momenteel is slechts 5% van de bestuurders vrouw. En van deze vrouwen is er ook nog maar een derde Nederlands. De overige vrouwelijke bestuurders komen uit België, Frankrijk, Engeland... en de Verenigde Staten. Van de mannelijke bestuurders komt twee derde uit Nederland. Overigens is het aandeel van vrouwen in de top wel gestegen. Het afgelopen jaar nam het aantal vrouwelijke bestuursleden met twee toe. Waardoor nu maar liefst 9 van de 176 bestuurders vrouw zijn. Jee. Willemijn. Ja. Wat is de reden dat we zo weinig Nederlandse vrouwen aan de top hebben? Daar gaan we over praten met uh, Irene Asscher. Uh, goedemorgen mevrouw Ascher. Goedemorgen. Ja, u zit als een van de weinige vrouwen in de raad van commissarissen van een buitenlands bedrijf. Namelijk uh, Philip Morris. En ja. uh, we gaan met u praten over vrouwen aan de top. We hebben uh, wat rondgebeld voor dit interview. En het blijkt dat er maar heel weinig vrouwen over dit onderwerp uh, willen praten. Snapt u dat? Uh, nee. Ze, ik, ik, weet niet, uh, ik, ik, ik weet niet waarom. Wat, wat, wat zei ze? Ja, ze vinden het toch weer eng of ze durven niet of ze kunnen niet. Ja, als je al te hoge vrouwen uh, belt, die kunnen natuurlijk ook niet op korte termijn misschien. Dat scheelt misschien ook. Nou, dat zegt dan zo over mij. Dan bent u... Uh, nee, nee, nee ik, Dat ik, was ik, het laatste wat we wilden ik, zeggen. Ik, ik bel graag. Ja, mensen hebben het wel eens druk. Dat, dat is natuurlijk zo. Ja, en... ze, ze wilden ook vooral... Ze hadden geen zin om te praten over het feit dat ze vrouw zijn en aan de top zitten. Oh, daar, daar heb ik geen moeite mee. Nee, nee. U staat op, uh, in de top 10 op plek 7 van de meest invloedrijke vrouwen uh, in Nederland. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Uh, dat, dat is niet iets waar je bewust naar, naar streeft. Uh, dat, uh, dat, dat is wat gebeurt. Zo'n uh, lijstje verbaast mij ook. Ja, u, u, u bent verrast dat u zo hoog staat. Uh, ja, ik denk dat dat komt omdat ik uh, functies heb in raden van commissarissen bij bepaalde grote bedrijven en dan, dan, dan kom je, uh, ik zou zeggen, boven drijven. Ja. drijven. Ja. Maar u zit bijvoorbeeld in de raad van commissarissen van de Rabobank, van KLM. Ja. Hoe kom je daarin? Ik ben daar voorgedragen door de uh, ondernemingsraden bij die twee bedrijven. Uh, dat, daar ben ik ook heel trots op. En die ondernemingsraden, de, de mogelijkheid voor ondernemingsraden om mensen voor commissarisposten uh, voor te dragen... is in de wet gekomen om te zorgen voor een meer diverse samenstelling... een betere afspiegeling in raden van bestuur. En dat kan misschien ook verklaren waarom ze dan met een vrouw aankomen. Ja, want dat past dan in dat profiel, zeg maar. Ja. ja. Waar ligt uw expertise? Hè? Uh, arbeidsrecht, sociale verzekering, uh, arbeidsverhoudingen, medezeggenschap. Daar was u hoogleraar in, hè? Ja. Ja, ja. En waarom, waarom heeft u het wel gered en al die andere vrouwen niet? Ja, ik, ik weet het echt niet. <laughs> ik Wa wat is er goed aan u? Uh, ik ben onafhankelijk. Maar dat kan, ja, dat kan voor en tegen je uh, uh, werken. En uh, ja, Verder heb ik, heb ik eerlijk gezegd <laughs> geen idee. Nee. Nee. Uh, ik was erg trots en blij verrast als, als een ondernemingsraad mij uh, zei... Van, mogen we je voordragen. Ja. En dat... Uh, uh, ja. Maar u, u heeft kwaliteit, neem ik aan. Anders zat u niet waar u nu zit. Maar dat, dat kost vrij veel moeite voor u om dat te zeggen. Uh, nou ja, u vraagt me wat nou specifiek die kwaliteit is. En, en uh, ik denk dat het de onafhankelijkheid is. Uh, ik denk dat het ook is dat ik me inspan voor. Uh, voor die functies. Maar ja, dat doen natuurlijk ook meer mensen. Dus ik, ik zou niet weten waarom ik. Ja, mij kennen ze toevallig misschien. Ja. Heeft u een idee hoe het komt dat er maar 5% van de topfuncties in het bedrijfsleven. Door, door vrouwen wordt bekleed? Ik denk dat er te weinig actief gezocht wordt. Uh, niet specifiek naar vrouwen, maar naar goede kandidaten. Want als je dat echt actief doet, dan moet je natuurlijk ook een uh, aantal vrouwen tegenkomen. En is dat bewust dat er te weinig actief naar gezocht wordt? Of is dat gewoon. ja, zo gaat het? Ik denk dat het iets is van zo gaat het. Er zit geen kwade, kwade opzet achter? Dat zou ik. Ja, er is maar ja, mannen, ook iets. Mannen die de macht willen houden, bijvoorbeeld? Uh, nou, dat geloof ik niet. Uh, dat geloof ik niet. Maar er zit ook iets in van als je iemand eenmaal kent, dan, dan is het makkelijker om binnen te halen dan uh, als je iemand niet kent. Nou, mannen kennen mannen en die, die, die hebben daar contact met elkaar. Maar ja. mannen kennen ook vrouwen. En mannen kennen ook vrouwen, maar soms niet in professionele capaciteit. Nee, nee dat kan natuurlijk ook weer, dat je ze op een andere plek tegenkomt. Ja. U heeft zelf in de SER gezeten, hè? Ja. Is dat een goede plek om mensen te leren kennen? Dat is een uitstekende plek om mensen te leren kennen. Maar vooral ook om te laten zien... Uh, nou, daar zien mensen hoe je opereert en hoe je werkt... en wat je weet en wat je niet kunt en wat je wel kunt. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort... Heb ik achteraf me gerealiseerd. Een soort uh, uh, ja, supernetwerk waarbij ook in alle vrijheid en alle openheid... Ja. mensen van elkaars kwaliteiten... Uh, op de hoogte raken. Is het handig om die? Om, uh, je hebt de Old Boys networken. Nou, ja, daar hoort de Ser, denk ik, ook wel een beetje bij. Daar kan je in opereren en, en daar je contacten op te doen. Maar ik ben ook wel eens bij zo'n carrière-dag voor vrouwen geweest. Nou, echt? verschrikkelijk. Echt. Ach, waarom ging gingen erin? Ja, vraag me dat niet, Thijs. Het oh. lijkt me wel leuk om een keertje mee te maken. Maar en dat gaat er, en dan praat je met elkaar over hoe, hoe, hoe kom je hoger en wat moet je dan van elkaar leren. Maar ik weet niet of, of dat ook uw ervaring is, maar vrouwen gaan dan onderling. Uh, ja, het is allemaal zo bloedserieus. Um, en er is zo weinig ruimte voor relativering. Ik vroeg me af, is het slim om, om zo'n groepje van vrouwen op te zoeken... als je hoger op wil, of moet je dat juist niet doen? Uh, ik, ik weet het niet. Ik heb het nooit gedaan. Behalve het netwerk van vrouwelijke hoogleraren. En dat was ontzettend aardig, want daar konden we rustig praten... over de was- en oppasproblemen en zo. En daar begon niet <lacht> iedereen meteen te roepen van... oh, oh, wat zijn jullie intelligent. Dus dat was een hele relaxte omgeving... waarbij je dan ook nog kon praten over dingen die je tegenkwam... als je toch vrij alleen... In in een faculteit, als enige vrouw in een faculteit zat. Dat is eigenlijk het enige officiële netwerk. Ik, ik, officiële netwerken vind ik een beetje lastig... omdat ik altijd een beetje moeilijk vind... om aardig te zijn om een zakelijke reden. Bedoel, je vindt iemand aardig of niet... maar om nou bij elkaar te gaan staan en zeggen... nou, wij, wij vinden dat elkaar niet. aardig, want we hebben gezellig dezelfde belangen... Dat, dat, dat vind ik niet zo aangenaam. Dan bent u gewoon af en toe een beetje bitchy, misschien. Nou, ik kom er gewoon niet. Nee. Dus, ik, dus, mijn dus. Mijn, ik, wil, ik wil mezelf natuurlijk besparen dat ik als, als dat woord met een B bekend sta. De vraag is of er iets aan te doen is. Hè, want we hebben het er al jaren over dat er te weinig vrouwen aan de top zitten. U zegt ja, het is geen kwade opzet. Uh, een... Nou, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik... U vermoedt geen kwade opzet? Ik vermoed geen dan... kwade opzet, maar ik, ik denk gewoon beter zoeken, beter kijken. Ja, maar dat hebben we al zo vaak tegen elkaar gezegd. En kennelijk gebeurt dat niet. Ja, Um, in de, de kringen waarin ik zit, uh, de, de, de, de functies waarin ik zit, uh, benadruk ik het altijd met, uh, met veel uh, uh, kracht. Uh, er komt ook wetgeving dat er diversiteit moet zijn. En zou u voor quota zijn? Er komt wetgeving aan dat bij bepaalde ondernemingen, tenminste een derde van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen. Bepaalde ondernemingen van bepaalde omvang. Uh, van het ene geslacht moet zijn. Dus je mag vooral niet een ondernemings. Vooral niet een raad van commissarissen met alleen maar vrouwen. Je begrijpt het. Nee, nee. Een derde van het een of een derde van het ander. Minstens. Nee. Nou, dat betekent dat uh, raden van commissarissen die een nieuwe een nieuw lid zoeken, actief moeten gaan zoeken naar vrouwen. Ja. Als ze dat niet kunnen vinden, want dat hoor je vaak, ik kan ze niet vinden. Maar waar moet je zoeken dat dan moet. Uh, Waar, waar, je, waar je mannen ook... Je, je, in, in literatuur, wie schrijft erover? Bij, uh... bij de hockeyclub? Nou, misschien wel. Je kunt misschien bij de hockeyclub iemand leren kennen... waarvan je denkt, nou, dat vind ik een verstandig mens. En je kunt verder uh, kijken waar, waar mensen in publiceren... of ze uh, stu uh, verstandige stukken schrijven in tijdschriften. Je kunt kijken welke mensen uh, functies hebben op een wat lager niveau. En uh. daar eens mee gaan praten en zeggen van... God, uh, wat, wat, wat zou jij nou... Wat zou je daarvan van vinden? U zegt net verstandigen die verstandige stukken schrijven. Is dat ook niet een beetje het probleem met vrouwen? Er was een onderzoek geweest waarom vrouwen nooit in talkshows zitten. Ze zijn veel te genuanceerd. Ze willen altijd het hele volledige verhaal vertellen. Met een verstandig stuk bedoel op. ik een genuanceerd verhaal, ja. <lacht> ja. Ja, Dat schiet dus niet op. Dat duurt te lang. Daarmee kom op je een, niet aan de top. Een, nou, uh, u praat nou met mij. En u ja. zegt dat ik aan de top sta. Ik heb... Ik heb, geloof ik, nog nooit in een talkshow gezeten. Is dit een talkshow? Dan ja, zit ik erin. Ja, nee, je zit erin. Dat, je Ach, op nou, dat, dat kan op mijn cv. Vindt u misschien over het algemeen dat vrouwen iets, iets grotere, best wel een iets grotere mond mogen hebben? Ja, dat zegt men altijd. Maar ik denk, als mensen zichzelf gaan overschrijven, dat is toch echt niet effectief. Ik denk dat je maar het beste jezelf kunt blijven en vanuit, en van zoals je zelf bent, van daaruit opereren. Ja, als je gaat een grote mond gaat hebben terwijl je niet een grote mondhebber bent... dan kan je niet te min buitengewoon uh, waardevol zijn voor een bedrijf... of voor een bestuur of voor een ziekenhuis of weet ik wat. Maar ja... Een klein beetje aanzetten misschien. Dan val je op. Ja, nou, ik, uh, Jessica Larive heeft me eens gezegd: uh, dames altijd gele, groene of rode jasjes aan, anders zien ze je niet. Ja. Uh, nou, toen heb ik een tijd een knalgeel mantelpak gehad en dat uh, was ik erg dol op, maar dat is nu helaas versleten. Maar, maar dat die, heeft maar wel dat inmiddels heel wel. vijf commissariaten. Dus dat is, ja, het, werkt. het heeft gewerkt. Het heeft gewerkt. Ik droeg het altijd in de ser. Something to rely on So tell me when You're gonna let me in I'm getting tired And I need somewhere to begin Somewhere only we know Keen. De Radio 1 Sportzomer Jukebox. Beviel uw lievelingskat van een twaalfling misschien tijdens de koningin de ritwinst van Michael Bogert in de tour? Heeft u speciale herinneringen aan een, aan een historische sportgebeurtenis in de Sportzomer Jukebox? Kunt u altijd uw favoriete sportmoment voorzien van een persoonlijk tintje? Laat het even weten via radio.1.nl Uw favoriete sportmoment. En dat is vandaag van George Balieu. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor uw sportmoment gaan we terug naar 1964. U was toen 16. Ja, dat klopt. Vertel maar. Nou ja, ik was 16 en uh, we kregen voor de eerste keer thuis uh, kregen we tv. Dat was vanwege de Olympische Spelen in, uh, in Japan. En uh, ja, dat, dat je elk moment dat er een uitzending was, dat er uitgezonden werd, werd je, ja, zat ik uh, voor die tv natuurlijk te kijken in zwart beelden. Mm -hmm. En uh, ja, toen opeens uh, was er een judoka uit Nederland. Die een Japanner uh, verslagen had of ging verslaan, uh, dat is het vlug niet, maar die, uh, die het, de bakermat van de judo uit Japan. Oh, ja. ja, doorbrak, zeg maar. En uh, ja, dat was toch wel een sensatie. Dat uh, heb ik toen al erg meebeleefd. Moet ik Anton tegen... Geesink, hè? die wint goud ja, op ja. de Olympische Spelen van 64. Luister ja. mee. En daarin, Geestje, u te pakken, dan pakken een En Een Oh, daarom in, daar gaat de tijd in. En nu tellen de in seconden. Van Hooper slacht ons aan Kallinaka, houdt hem vast, Hij geeft hem met de linkse op onderhand en dat wordt hem. Kaminakens weer wordt steeds minder, dan probeert hij de rechterarm bij de Kimono te krijgen, maar nog steeds is die ongelooflijk sterke linkerarm om de hand van Kaminaka te krijgen. Dat hond steekt daartussen en wordt hij fouten weg. Hoe meer Kaminaka's springen, dat klinkt van jou. Daar gaan we het met letterlop. Er zijn nu 20 seconden bijna om, maar kan in ogenblik het signaal klinken. Maar voordat de tiende minuut verstreken is, daar klinkt het signaal. En daar is Gezing winnaar. Hij heeft hem. En daar willen die Nederlanders onmiddellijk op het podium springen, maar ik die dit geweten heeft, ze onmiddellijk terug. Ja, mooi om te ja, horen. Ik moet ja, prachtig. Oh, en voor u was het natuurlijk helemaal bijzonder, want het was de eerste keer dat u naar de tv keek. Ja, we, we keken wel eens naar een tv, maar dan moesten we naar de buur of de overburen of mijn tante, want die hadden toen wel tv. En, maar vanwege doorneemers te spelen, toen kregen wij uh, zeg maar tv en dat vond ik toch, uh, ja dat was, uh, was voor ons thuis natuurlijk wel uh, bijzonder. En dan, ja, dus je zat uh, ieder moment zat je met je broers en zussen zat je voor die tv te kijken. Een heel klein tv'tje vast. Ja, zwart-wit. ja. <laughs> ja. ja. <laughs> ja. En, en was u specifiek dol op judo? Nou, ik, ik, ik ben uh, eigenlijk mijn hele leven al met sport bezig. Ik ben ook sportleraar, dus, dus ik, ik voetbalde. En uh, alles wat met sport te maken had, dat interesseerde me. En uh, ja, en op, je keek ook tv, naar uh, alle tenminste toen uh, wat aan het sport uitgezonden wordt. En, weg en uh, ja, en, en, en judo. Het was ja, allemaal dat, mooi. Dat was allemaal mooi. Het ja, was, uh, ja was mooi om te zien. En mooi om te ja. horen dit weer. Anto Geising dus 64 won die goud. George Balieu, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dag. Ja, Klaas Bensen, uh, maken van een documentaire over het kleine gebaar. Wat opviel bij uh, Anton Geesik is ook dat hij zijn overwinning heel uh, beheerst vierde. Is dat ook een soort van klein gebaar waarvan je zegt... Uh, dat kan je helpen? Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Um, ik denk dat een, uh, een sporter natuurlijk die, die in de aandacht staat... Uh, veel kan laten zien en ook veel kan doen. En Weet je wat ik eigenlijk geleerd heb van mijn film? Is dat uh, je als ene niet, ene niet alleen staat. Weet je, als je iets doet, dan kan, gaan andere mensen met je mee. Die volgen... Jou, of ga mee, of neem het over van je. Dus dat ik denk, als je je gewoon heel netjes gedraagt bij de Alves Of uh, in Tokio. dan voor de mevrouw voor je. Ja, ja. of in Tokio uh, bij de mat. Of, we als helft al op het veld... Ja, daar gaat iets van uit. Ja, dat exact. helpt. Ja. Dat maakt verschil. Mevrouw Ascher u bent uh, niet alleen zelf topvrouw... maar ook de moeder van een topman, namelijk wethouder Ascher in Amsterdam. Vanmorgen is een beetje de lijst van de Partij van de Arbeid uitgelekt. Daar staat hij niet op, hè? Ik, heb, uh, ik, heb, ik praat nooit met mijn zoon over zijn werk... en hij eigenlijk nooit over mijn werk. We hebben altijd genoeg over privé dingen te praten... dus ik kan u daar ook niks over zeggen. <laughs> oh, dat klinkt heel streng. Ja. Nou ja, u wil er niet over praten, neem ik aan. Nee, ik, ik zou het ik... ook niet kunnen. Nee, maar u praat toch wel eens met uw eigen kind over werk? Nee. Nee? Nee. Oh. Dat is wel interessant. Wat apart? Praat u over de kinderen alleen maar? Ja. De kleinkinderen ah. dan ook. Ja. ja, de kleinkinderen hebben het nu over. Ja, ja. Nee, dat begrijp ik. Ja. Ja. Nou ja, ik, dan kan ik u vertellen dat hij niet op de lijst staat. Dat wist u nog niet, maar hij <laughs> is altijd niet bij de top... want het eind is geloof ik nog niet helemaal uh, uitgelekt. Dank dat u bij ons was, mevrouw Asje. Tot ziens. En hartelijk dank, uh, Klaas Bensen. En uh, nou, veel plezier met je documentaire. Dank je, al. Dank vanavond, dat je hier was. Vanavond, half twaalf, Nederland 2. Toch? Dat is het. Dank je al.